Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke zwarte rookwolken bij een chemische fabriek in Duitsland. Daar is een explosie geweest op een industrieterrein in Leverkusen... waar ook de Bayer-fabriek staat. Daar worden medicijnen gemaakt... Het is onduidelijk wat er is ontploft en in welk gebouw precies, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Maar Dat het een enorme knal is, dat is wel duidelijk geweest. Een heel leven koers is te horen geweest, tot in Keulen zelfs, zeggen sommige mensen, 12 kilometer verderop. En die rookwolken inderdaad, die zijn, uh, nou ja, daar worden mensen voor gewaarschuwd om meteen naar binnen te gaan via een waarschuwingsapp uh, en deuren en ramen dicht te doen. Het is ook nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt bij de explosie. De politie van Amstelveen zoekt vier of vijf jongens van tussen de 11 en 15 jaar voor de mishandeling van van 14. Ze werd gistermiddag in haar gezicht geslagen door een groepje jongens... toen ze niet wilde zeggen of ze een meisje of jongen is. Ze moest met een gebroken neus en een kaakfractuur naar het ziekenhuis... Het anti corona regime voor Nederlandse sporters in Tokio wordt strenger. Ze hadden al allemaal een eenpersoonskamer en moeten nu zoveel mogelijk in hun eentje dineren, zegt verslaggever Eline de Zeeuw. Verder mag er nu maar een beperkt aantal sporters trainen in de gym, dus je moet echt op je beurt gaan wachten. En moet de gezamenlijke lounge, waar ze normaal samen konden komen als sporters, worden vermeden. Er zijn al vier sporters en twee begeleiders van Team NL besmet geraakt. Ze zitten allemaal in een speciaal quarantainehotel. En het is Jules Fransen niet gelukt om een medaille te pakken bij het judo. En daar baalt ze ontzettend van. Je wilt zo graag gewoon die medaille winnen. En ik ben super trots dat ik hier sta. Ik ben vijfde Olympische Spelen. Dus we hebben het over. Dat is niet uh, voor veel mensen weggelegd. Maar als het zo dichtbij is, dan uh, doet het heel erg zeer. Ja. Fransen verloor de strijd om een bronzen plak van een Italiaanse.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 In de regio alleen vertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Er staat een file van 3 kilometer tussen Knopend Velzen en Knopend Raasdorp. Dat komt daardoor wegwerkzaamheden. Er zijn er maar twee rijstroken beschikbaar en er staat momenteel een file van 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het, Zandvoort, het. en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Zee, Dit is de zomer van ZFM, met, met nu ZFM Luncht. Ja, daar zijn we. Hey Luus, goedemiddag. Ja, het wordt goed, het is weer uh, dinsdag. Ja, tegenover mij zit Lucy. Ja, hij is er, Lucy. Hij is er wel, hoor. Ja, ja, ja, nu weer. je het. Je, bent het. je bent het. Ja, hoor. Nou, even afscheid genomen van onze voorgangers, Frank Ger en uh, Japi En dan gaan wij het overnemen, de komende twee uurtjes. Jan aan deze kant, Lucy aan de andere kant, die nog even met de techniek bezig is. Dat wordt niet, Rustig aan, dus We hebben twee uur. En het is toch het weer is toch niet best. Nou ja, wat gaan we doen de komende twee uur? We proeft het recept eigenlijk van elke week. Lekkere muziek uit alle jaren, alle talen. En wat het nieuwsbericht is: het weerbericht Artiest van de Dag hebben we ook nog vandaag. En uh, nou ja, we gaan met muziek al beginnen en dat doen we met een oud nummertje van uh, Jérôme. Ja. Je suis toujours celui qui t'a aimé Qui t'embrassait et te faisait pleurer We'll right Ja Jérôme, Ja, was dat. Uh, lekker Frans nummertje van een jaren geleden. Zemmois heette dat. En uh, ja, talig begonnen. Uh, Luus, jij ja, gaat leuke dingen bij elkaar zoeken, begrijp ik. Vroegmiddag. Ja, ja, voor onze luisteraars kijken een beetje of we uh, leuke, gezellige dingen hebben. Want het weer is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven. Het is niet koud, maar het is uh, een beetje somber buiten. Hè? En uh, wat hebben we het gisteren weer geregeld in ons dorp? Nou, echt mijn hele thuis van blank. Ongelooflijk. Ja, het was weer uh, echt. Uh, en dan moet je nog wel denken aan onze mensen in het zuiden van het land, wat die allemaal mee moeten maken. Hè? Nou, nou. Nou, nou, nou, zeker wel. Je maar, België Duitsland, het is droevig. Het is heel droef. Droevig. Uh, ja, we zijn natuurlijk weer een dagje binnen. Uh, we hebben dichter bij de Grand Prix van 5 september. En uh, ja, je hoort alweer de spannende geluiden ja of nee. En dat gaan we dan weer uh, in augustus horen. Maar uh, het kan zo niet gebeuren dat dat ook weer niet doorgaat. Hè? Nee, ik denk dat het gewoon lekker doorgaat. Dat moet dan wel. Hè. De borden staan er al, de tribunes staan er al. Ik heb ja. de week even gekeken. Het ziet er echt uh, heel geweldig. Wat ik heel jammer vind trouwens, is dat bij de entree van het uh, circuit... Dat daar alles nog heel sobertjes is. Ja, maar het is nog ruime maand. Hè? Ja, maar ze kunnen toch gewoon het circuit nu al heel leuk aankleden? Bij Wat Vondverd. wel leuk is, is het uitkijkpunt op de boulevard. Dat de mensen kunnen gaan kijken hoe het een beetje opgebouwd wordt. Daar was het heel druk van. Heel druk, dat is wel leuk. Ja. En, uh, we leven er allemaal naartoe uh, in ons uh, mooie kustdorp uh, naar uh, 5 september. Ik heb er heel veel zin in. Nou, wie niet hier? Um, ja, muziek, dat is eigenlijk wel uh, de basis van dit programma zo'n beetje. En uh, vandaar het volgende nummer.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 Ja, John Miles was dit. Uh, music, een uh, aantal jaren geleden. En, uh, het zegt precies wat uh, wij hier zo leuk vinden voor u te draaien. Muziek, daar gaat het eigenlijk om. Maar tussendoor ja. hebben we ook nog leuke mededelingen. En uh, dat is onder andere de volgende is een leuk verhaal eigenlijk. Dat gaat over... Uh, heb je als vlinders in je buik, uh, Dus? Ja, nou, ja. Oké, okay. dat... nou dit nee, gaat over vlinders namelijk. De bronnen hiervan is uh, de Vlinderstichting. En even kijken, wat hebben we het hier over? We hebben, ze hebben de vlindertelling gedaan weer. En uh, hebben ze meer dan 100.000 vlinders uh, gezien met de telling... We gaan eventjes de bron uh, gaan we eventjes, uh, uitleggen. Wat, uh, ze hebben er heel veel verhalen van gemaakt. En de uitslag van de tuinvlindertelling 2021 is bekend. Van 5 juli tot 25 juli hebben meer dan 4.000 tuinbezitters. Die hebben doorgegeven aan de Vlinderstichting... welke vlinders zij in hun tuin hebben gezien. Er zijn ruim 10.000 tellingen gedaan... en er zijn ongeveer 110.000 vlinders geteld. Dat zijn er nogal wat, hè? Toch? Nou, echt wel. Maar ze hebben ook nieuwe ontdekt, hè? Zeker, ja. Dat gaan we ook zo meteen even opnoemen, allemaal. Want uh, toch kunnen we nog niet zeggen dat het nu zo goed gaat met de vlinders, zeggen zij. Want in het voorjaar werden minder vlinders gezien dan de voorgaande jaren. En ook de eerste twee weken van de tuintelling waren nat en koel. Cool. Veel mensen vroegen zich af, waar blijven die vlinders toch? Maar halverwege juli kwam de omslag. Een ware explosie van vlinders. Dat leidde tot veel enthousiaste tellers. Want nog nooit zag ik zoveel vlinders in mijn tuin, zegt iemand. De 10.000 tellingen hebben we gehad. En er zijn 4.100 tuinen geteld. Er waren wel meerdere tellingen per tuin mogelijk. Er hadden meer dan 104.000 vlinders hebben we geteld. Uh, we hebben, even kijken... het aantal vlinders gemiddeld per telling 10,5... gemiddeld aantal soorten per telling 3,7... En Dat zijn hele positieve geluiden. eigenlijk. Want de bonvolle vlinderstruiken, overal gefladder, alles in bloei. Dat, dat beeld domineert de tweede helft van de tuinvlindertelling. En dat leidt tot veel positieve geluiden. Maar 30 jaar geleden was dit eigenlijk heel normaal. De afgelopen 10 jaar was het aantal vlinders frontrustend aan laag. Met name de droogte van de afgelopen jaren was desastreus. Het koele na het voorjaar van 2021 heeft het uh, tij een beetje doen keren. Het was groeizaam weer voor de vele voedselplanten van de rupsen. En dat ga je dan weer terugzien in de zomer in de vlinderstand. Verschillende soorten zijn na jaren eindelijk weer eens op het niveau van 30 jaar geleden. En leuk verhaal dit eigenlijk wel, toch? De citroenvlinder, dat Atlanta en de dagpauw oog, bijvoorbeeld. Ja, en wat denk je van de vijfflexen in Janvlinder? Nou, 270 keer geteld. Dat bedoel ik maar. Ja. Want de... Maar gaat het nu al goed met de vlinders? Nou, de hoge aantallen van de afgelopen weken stemden veel mensen positief. En in vergelijking met de afgelopen jaren is dat wel terecht. De algemene tuinvlinders hebben na een aantal jaren met veel droogte eindelijk weer een goed jaar en als we wat verder teruggaan en vergelijken met de periode 11 tot 2020... zien we nog steeds een daling. Het aantal vlinders gaat langzamer zeker achteruit. En al zijn er dit jaar veel tuinvlinders... het is nog niet duidelijk hoe het gaat met de zeldzame soorten... die sterker bedreigd zijn. Uh, ja, de Atlanta op één, zeg jij. Ja. De nummer één was al heel erg snel daar, dat is de Atlanta. Deze relatief grote, oranje, mooi beestjes hadden. Dat vind ik altijd mooi om te zien zo in je tuin. Met ja. De zwarte vlinder was ontzettend talrijk in 2021. Er werden tienduizenden exemplaren gezien... en hij was ook in veel tuinen aanwezig. 84% van de tellers zag één of meer Atalanta's. De dagbouw oog op nummer twee... en werd er 71% van de mensen gezien. We hebben hier een top 10 die hebben, hè. Dus nummer één, dat is de Atlanta... Ja. Nummer 2 de dagpauwoog 3 het kleinkol 4 de citroenvlinder het roodkol weetje de bruin zandoogje het klein gewitje de gehakkelde aurelia en de distelvlinder en de hekkersluiter is de, de kleine, kleine vos ja waren er vorig jaar grote lokale verschillen? In 2021 traden ze niet op. En overal in het land waren vlinders te zien. De paasje werd zoals gebruikelijk voor onder, onder de rivieren waargenomen. En deze vlinders in de zuidelijke provincie, altijd talrijker dan in het noorden. En de citroenvlinder, om te besluiten, was in het oosten talrijker dan in het noorden. Nou, dat is al wel weer een mooi verhaal. En uh, in deze tijden, uh, even die mooie kleurige vlinders altijd wel. Al. Leuk om te zien, hè, Ja, want ik heb uh, vlinderstruik in de tuin. Dus ik hoop dat ze bij mij ook komen. Kan ik volgend jaar meetellen? Hè? Ja, uh, wat ze, ze vergeten zijn, want die heb ik in mijn kast een vlinderstrikje. Maar die uh, wordt oh, niet genoemd. Nou, die kan je er dan vast inzetten. Die heb ik al vast, vast meegeteld. Oké, okay, we gaan weer uh, verder.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 power van een callplayer was dit. Uh, heb je al wat uh, leuks gevonden om nou, even de lucht in te, uh, te slingeren, uh, Luus? Ja, ik, ik zie net hier iets van... Uh, heb je last van muggen? Ja. Heb je dit wel eens? Af en toe. Ja, nou, weet je wat je moet doen? Nou? Je slaat ze plat en maak een foto. En dan? Dat blijkt hartstikke leuk te zijn. Ja, maar er gaan die muggen dan weg? Of? Uh, van, ja, komt ze niet meer uh, terug. Deze nee, komt niet nee, meer terug. Nee, nee, zo, deze nee, komt kom niet meer terug. Nee, oké. Okay. In, uh, ja, in Nederland wordt net als in de rest van Europa, het risico op uitbraken van door muggen-overdraagzame infectieziekten steeds groter. Dus ik zou ze gelijk plat slaan. Okay. En een foto van maken. Ik zou ze niet eens meer inlijsten. Nou, al dus het uh, advies van Die infectieziektes hebben we genoeg gehad, toch? Oké, okay. dus uh, lekker slaan op je buggen. Ja. Het uh, volgende nummer uh, geeft mij altijd een beetje een uh, nostalgisch gevoel. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard... Een slagerij J. van der Ven...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 Schitterend uh, vertolkt door uh, Wim Zonneveld. En dat nummer is uitgebracht, zien we hier, in 1974. En het is eigenlijk een, uh, het origineel, het heet. Uh, even kijken. Uh, Le Montagne. Uh, en het is officieel origineel op de plaat gezet door Jean Ferrat. En. Uh, het blijft altijd een heel mooi nummer, dit. He, een beetje nostalgie geeft. Ja. Dat is daar, uh, het is als een beetje je de dorpspomp en dat soort dingetjes. Ja, ja. Heerlijk nummer eigenlijk. Ja, we gaan een uh, nog ja. grotere sprong terug in de tijd doen. We doen met uh, Cliff Richard. Ja. Ja. Ja.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 Rabbits put our a good luck charm With lucky lips you'll always have A baby in your arms Oh, lucky lips are always lucky lips Lucky lips are never oh, oh, lucky lips Lucky lips are always fine Oh, love oh, that's lucky, oh, oh, lucky, oh, luck lucky, lucky I don't need a for you Rabbits put on a good luck charm ja, en uh, Luus was je leuk willen mee zingen? Ja, tuurlijk, dit is mijn tijd. Dit is jouw tijd, oh, onze, dit is tijd. Is onze tijd. tijd hè? Wat is het is nogal lekker nummer, hè? Lucky Lips, de gelukkige lippen van uh, Cliff Richard. Ja, die waren super gelukkig, die man. Ze lippen. Ja, ja, ik weet het niet wat ik ervan moet zeggen. Wat denk jij? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik heb toch een hele leuke vriend. Ja, zeker. Uh, even kijken, het is een, een nummer. Het is uh, een, even kijken. opgenomen in 1956. En het is uh, origineel geschreven door Jerry Leber en, en Mike Stoller. En het is uh, oorspronkelijk opgenomen door uh, Ruth Brown. En in 1956 was dat. En in 1963 met succes, zeker met succes, gecoverd door uh, Cliff Richards. En uh, een lekker nummer. Heerlijk. is dat uh, from a distance. Ja. Dus ja. wat haal jij uh, ons nou, vertellen? Ik las uh, toevallig van de week dat het uh, Badhuisplein... dan toch eindelijk gesloopt gaat worden. Eind uh, van het jaar gaan ze daarmee beginnen. Ze moeten nog wel uh, met... Uh, want de, de, die flat is nog bewoond... dus ze moeten nog wel met de bewoners om de tafel gaan zitten. En dat zal dan ook nog wel wat... Uh, wat uit moeten komen natuurlijk. Ja, dat, zal, dat gaat ook niet 1, 2, 3... Maar uh, het project staat gepland voor op zijn vroegst medio 2024. Dus dan gaat het al die tijd gaat het aan braak liggen dat stuk grond. Nou, daar zijn we wel gewend inmiddels in Zandvoort toch? Maar dat is toch even gezonder. Ja, en ik denk dat het uh, als we naar buiten kijken, dat we blij moeten zijn dat we binnen zitten. Ik hoor zoiets, ik dacht dat het de trein voorbij ging eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar we moeten zien wat jij, ja, ik weet niet of ze plannen hebben met het ja, terrein Nou ja, ze zijn nog aan het bedenken of het misschien een rolschaatsbaan, een speeltuintje of uh, bijvoorbeeld commerciële voorzieningen. Ja. Maar uh, het bevindt zich allemaal nog in een heel pril uh, stadium, dus uh, er is nog niets beslist. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat ze ervan maken. Dan ja. moeten ze toch echt dan iets leuks gaan doen. Ja, uh, Luus, een stukje cabaret gaan we doen. Veel leuk natuurlijk. Ja, inderdaad. En we hebben een aantal cabaretjes in Nederland. En uh, we hebben er eentje die uh, is in Enschede geboren in uh, 1935, 2017. Overleden in Amersfoort. En hij is uh, bekend. Hij heeft een amsterdam had in theater. Dat heette volgens mij de Kopermolen. Misschien weet je wel wie dat uh, geweest dat is dan. Dat is Henk Elsing toch? Dat is Henk Elsing, ja. ja. En van Henk Elsing gaan we dan uh, iets leuks draaien. Johanna. Op de heide zat een grijze oude vrouw, en daar hield stilletjes te schreden. En wat het lot haar, zag een brouw, en wat het lot haar brouwen zei, wat het lot haar breken zou. Haar dochtertje had haar verlaten, en we woonden een hier van plezier, en van plezier van zijn huis van plezier. En lonkte de mannen op straten, en ging er dan zwier aan de zwaar, en zwaar aan de zwaar. En dan zei de moeder met geween Johanna, laat mij niet alleen. Tom nu terug en kom, kom nu terug A kleine Johanna, kom nu terug Jij een kleur een kleine Johanna, Het is een vergeel. Het is boven vijf voor mij. Een kleine Johanna, hij komt weer bij mij. Het is een spel.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 maar toch ook niet al te donker, het tranen schieten aan. Ah. Ah, te kort. als morgen de dag weer aan zal breken. Tevergifts wacht zij op telefoon, ah, En zij is met al viele weken. Is dit nu mijn oorteland, land, Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik. Ja. Door het venster heen. Kom nu terug. Kleine Johanna, kom nu terug. Johanna Het is vergeten Het is voor mij a Kleine Johanna Kom maar weer bij mij Helemaal ja, goed Riala La la la la La la la la La la la, la. Als het kerstnacht is geworden en. Het is als het vorstnacht is gekarden, Als het kerstnacht is geworden en de kerkklok twaalf laat slaat, zit ze. vier, vijf, zes, zeven, acht, negen,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 Dat klopt het belt er iemand aan haar deurtje Zij denkt, wie zal dit nu wel zijn Maar dan ruikt zij reeds het voordeurtje En door het sneeuwgordijn En met een jant vol profimand Johanna is weer in het land Een boedersmestje op, uh, op, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan hier wel te fruit. Wel de vol, Maar wat Vruisje de Een bruisje het hersch is neer. Het is het hoe heet het Robbing nou? <laughs> <laughs> uh, oh ja, huisje wel tevreden. Ja, heerlijk. en vooral voor de oudere luisteraars... van ons Henk Elsink een stuk cabaret... Johanna was dat en hij heeft andere leuke dingen ook gemaakt... van uh, de bom, van uh, Berkema... en uh, zo zijn er nog een paar van dat soort dingen... hadden met het harpje niet te vergeten natuurlijk. Luus, ik begrijp dat jij uh, met Tronkroffel jij... uh, Tino Martin gaat aankondigen... Ja, zijn optreden. Ik ben stom verbaasd, want uh, donderdag 12 en vrijdag 13 augustus... treedt uh, Tino Martin op in Cabrera. Nou. En daar zijn nog kaarten voor... Alleen uh, niet meer voor de late uh, voorstelling... maar de vroege voorstelling, die van 18.30 uur, 30, van alle 7. Uh, kan je daar nog naartoe. De prijs is 50 euro. En uh, je kan er al een uur voor aanvang uh, is de deur open. Dus heb je, uh, ben je fan van Tino Martin, uh, sla je slag... en ga gauw naar uh, de site van Capera. En, uh, 12 en 13 augustus, zie ik, Twee dagen. 12 en 13 augustus en allebei de avonden om... Uh, om half zeven. Nou, wat, wat een leuke tip voor de mensen. Ja nou, toch? Zeker ik, wel. Ja, je zeker. hebt best wel heel veel fans. Ja, zeker. Ja, geloof ik ook wel. Ja, ik reken er niet toe, maar goed ze nee. zijn er ongetwijfeld. Maar, hè. Ja wel, anders dan bestond hij niet. Nee, dat is zo. Nee. Dankjewel Luus. Ook een aardige man.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 you say goodbye Ooh, yeah. When I try to fall back I fall back to you Ooh, yeah. When I talk to my friends I talk about you yeah. On the jealousy I see wat denk je van om na het volgende nummer het weerbericht te gaan voorlezen aan onze luisteraars, Peter, wat? Uh, ja, ik ga eerst eens kijken of het wel leuk weer wordt. Oké, okay, na het volgende nummer doen we dat, oké. Okay. Ja. Yesterday When I Was Young Lang geleden Yesterday When I Was Young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 An emptiness beyond The game of love I play With arrogance and pride And every flame I lit Too quickly, quickly died The friends I made All seem somehow To drift away And only I am left on stage To end the play mirror.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 Young, dat, uh, gezongen door de man die het uh, heel groot heeft gemaakt zelfs uh, als de voer en uh, versterkt met het uh, duetje dat was dan uh, Elton John en samen, wat klinkt dat, mooi Luus ja, Toch? oud en jong samen zeker wel, altijd... ja gaat het weer doen ja, het, uh, ja, ja, het is de laatste ja, ja, het het... Gaan we weer? gaan we weer het uh, blijft vandaag gewoon lekker bewolkt. nou we hebben het gemerkt ik dacht dat er een trein voorbij ging dat kan helemaal niet zo hard ging het de keer. Ja. En uh, de, de neerslag uh, neemt dan ook toe. En vanmiddag kans op onweer en vanavond uh, op regen. En uh, de temperatuur stijgt tot 21 graden. En de wind is matig, windkracht 3. Vannacht uh, is het bewolkt met kans op regen bij En koelt het af tot de graad 15. En de komende dagen zijn er uh, wel opklaringen. En is de kans op regen ook weer groot in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 19 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 15. De wind waait uit het Zuidwesten en is matig windkracht 4. En als het het weerplaatje zo zie, dan hebben we weinig kans op verbetering. Wat is er met de zomer aan de hand? Ja, nou ja, dat, dat hebben we af en toe deze zomers. Hè. En, Hij dreigt in het water misschien, te vallen. Ja, dat wel, maar misschien gaan je we weer een mooi Ja, Maar ja, daar ziet we nu weinig meer op natuurlijk. Ja, nee. De... Maar goed, dat was het weer van uh, Weerplaza. Weerplaza. Oké. Okay. Ja. Uh, de volgende meneer, die had uh, heel weinig uh, fans onder de Nederlandse kappers. Maar hij kon leuk zingen. Hier is uh, op wally Tax. MUZIEK En een Je weet de groep nog waar hij mee zong, Luus? Nee, maar dat ga jij me vertellen. Wie is het, zomaar? Met de, de, de Outsiders. Oh ja, maar dat weet ik toch niet? Dus ik Talks, nou, dat weet ik de hebt al die Ik ken wel die wel, maar ja, nee, ja maar, nou, Hij had een groep samen met hun, dat waren de Outsiders. En uh, toen is hij op de solo toegegaan. Nou, Oh, dat je dat niet weet. Dat, nee, dat zo tegelust ja, voor jou ja, met je muzikale kennis wel. uit onze jonge ja. jaren. Hè? Ik, ik zit ook onder het bureau nu. Ik zit oh. me vreselijk te schamen. Oké, okay, maar gelukkig zien de mensen het niet. We gaan nee. uh, Timmy Juro doen. En dan doen we eens een keertje niet Hurt, maar een ander mooi nummer van haar. En ik denk dat we dat gaan doen tot uh, het eind van het eerste uur. The dream. met die Timmy Euro. Uh, deze dame zie eigenlijk al 4 augustus 1940 uh, geboren, overleden 30 maart 2004. Een uh, heel apart stemgeluid deze dame wel. Rosemary okay. Timothy Jarrow was de volle naam. En uh, ze heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Hurts en uh, onder andere dit. En dit was volgens mij afkomstig uit een film. Ik kan het even zo gauw niet terugvinden. Maar goed, we gaan af op het, uh, het eind van het eerste uurtje van deze lunchroom alweer. En uh, zoals gewoonlijk zien we graag terug aan de andere kant van de klok. En dan is het alweer uh, één uur. En dan uh, gaan we nog andere leuke dingen doen, Luus. Oké? Okay? Ja.